Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De stoffelijke resten van nog vier gijzelaars worden vanavond overgedragen aan Israël. Dat heeft Hamas tegen bemiddelaars gezegd, meldt persbureau Reuters. Gisteren werden ook vier lichamen van gijzelaars overgedragen aan Israël... naast de gijzelaars die nog in leven zijn. Israël vond dat er al meer stoffelijke resten overgedragen hadden moeten worden. Het Rode Kruis zei eerder al dat dat waarschijnlijk langer duurt... omdat er nog stoffelijke resten onder het puin liggen. Israël houdt nu de grens bij de stad Rafah in Gaza voorlopig dicht... en laat minder humanitaire hulp binnen dan afgesproken. Verschillende grote techbedrijven achter sociale media... willen niet naar de Tweede Kamer komen. Ze waren uitgenodigd om met Kamerleden te praten... over algoritme en inmenging tijdens de verkiezingscampagne. Meta, TikTok en X reageerden niet op de uitnodiging. Google zei dat het te kort dag was. Patrouillerende boeren hebben vannacht in Espol in Flevoland vier inbrekers betrapt. Ze wilden inbreken bij agrarische bedrijven. De boeren houden het uitgestrekte gebied zelf in de gaten... omdat het te groot is voor de politie om goed te controleren. Ze zagen de verdachten en waarschuwden de politie. Die ging onder meer op zoek met een politiehelikopter en twee politiehonden. Bondscoach Arjan Veuring van het Nederlands Elftal heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt... Daniela van der Donk zit daar niet bij. Ze is op dit moment geblesseerd en heeft nog geen besluit genomen over haar toekomst bij Oranje. Vijf speelsters zijn terug van weg geweest in de selectie. En FC Twente-verdediger Lieske Carleer is er voor het eerst bij. Eind oktober spelen de Oranjevrouwen twee oefeninterlands tegen Polen en Canada. Deze week maakten Sherida Spitsen en Renate Jansen bekend dat ze stoppen bij Oranje.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 De herhaling van ZFM Jazz. Ja, welkom terug bij ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam En vandaag staat de uitzending in het teken van zondag. Natuurlijk het is het zondag, maar zondag in de jazz. Ik ben door mijn collectie heen gegaan... en heb een ontdekkingstocht opgezet buiten mijn collectie... en een mooie verzameling gevonden van nummers over de zondag. En het volgende nummer wat klaar staat is Lazy Rainy Sunday van Emmanuel Sisi, Een Italiaanse saxofonist. Emmanuel Sisi, het nummer Lazy Rainy Sunday. Het komt van zijn album Urban Adventures uit uh, 2005. Natuurlijk nog veel meer nummers vandaag over zondag. En het volgende nummer wat, wat klaar staat heet Sunday in New York. Shirley Horn van het album The Swinging Shirley Horn. veel korte nummers vandaag. Dus ook heel veel nummers te, uh, te spelen. En het volgende nummer wat klaar staat is Sunday Secrets. En dat komt van de Nederlandse Maaike Den Dunne. Zij heeft in um, even kijken, het album 2009 gemaakt. Dat was haar debuutalbum. Dat heet Arrival. En zij is een, uh, eigenlijk een singer-songwriter in de jazz. Zij heeft een aantal um, internationale prijzen gewonnen en uh, timmert aan de weg internationaal. En dit is haar debut album met Sunday Secrets. Yes, my brother married with a one-eyed stand, and as I sit on the chair, I can hear these words resounding. The situation's getting out of hand I must confess that I love the way it feels To be alive I'm a sinner, okay But you can blame it on my youth I'm not always faithful But I always speak the truth Since I'm explaining all my secrets on Sundays Through the week I'd rather be excused ¡Gracias!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 Mike den Dunne met Sunday Secrets. Opnieuw een originele titel voor vandaag. En natuurlijk is zij ook een uh, geweldige zinger-songwriter in de jazz. En ze heeft onlangs een nieuw album uitgebracht. Ik ga kijken of ik daarachter uh, aan kan gaan. En dan uh, zal ik meer van haar gaan draaien. Ik ga verder met Joe Paas, de gitarist van de Complete Pacific Jazz Quartet Sessions, Sunday in New York. Joe Paas. Dat was Joe Pass met uh, Sunday in New York. Het volgende nummer dat ik klaar heb liggen is A Sunday Kind of Love. Ja, die hebben we al vandaag meer gehoord. En deze keer is hij vertolkt door Quincy Jones. En het komt van het album The ABC Mercury Sessions. Quincy Jones met A Sunday Kind of Love. Ik ga verder met Lester Young. Lester Young en his band. His big band. En het nummer heet Sunday. zijn wel weer. Ja, al die korte nummers die uh, verrassen me af en toe. Lester Jong Ennis Band met Sunday. Ik ga verder met uh, de Skymasters. De Nederlandse Skymasters. Die hebben een uh, nummer opgenomen dat heet Never on Sunday. Nee. Oh, you can kiss me on a Monday, a Monday. I guess But never, never On a Sunday Skymasters een Franse film. En nu weer terug naar Italië. Ja, dit uh, album was een album met radioopnames. Daarom dat er uh, het nummer afgekondigd werd en dat uh, had ik even vergeten. We gaan verder met Ben Webster en uh, Buddy Rich. Het nummer heet Sunday. Buddy Rich Ensemble met uh, Ben Webster. Met Buddy Rich Sunday. Ik ga verder met een album van Donald Burt. Het is het album The Creeper uit 1967. En het nummer wat ik klaar heb liggen heet Early Sunday Morning. Donald Burt. Donald Byrd, een van mijn favoriete trompetisten... met Early Sunday Morning van het album The Creeper uit 1967. Geweldig album waar ik er al eerder de nummers van gedraaid heb. Ik ga afsluiten uh, met Melvin Ryan. Het album heet Organizing 1960. Is het geschreven, uh, gemaakt, geproduceerd. En het nummer heet Barefoot Sunday Blues. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam... En deze uitzending stond in het teken van zondag in de muziek van de jazz. Barefoot Sunday Blues, Melvin Rijn. Ik luister naar Mel Rijn met Barefoot Sunday Blues. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit was CFM Jazz. Volgende week zit hier Peter de Boer. Ik ben er weer, 16 november. Fijne zondag en tot een volgende keer.